8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Samson en Rutte allebei klaar voor het torentje. Weer problemen met brandalarm in Schipholtunnel. tunnel En Supertrawler mag voorlopig toch niet vissen in Australië. VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samson zeggen allebei dat ze klaar zijn voor het torentje. In Nieuwsuur zei Rutte dat hij heel graag door wil gaan als premier. Samson benadrukte dat juist hij een goede leider zou zijn voor Nederland. Hij verweet Rutte dat het beleid van de VVD het consumentenvertrouwen in Nederland ondermijnt. Het vertrouwen is volgens Samson de afgelopen jaren enorm gedaald... omdat mensen onzeker zijn over de toekomst. Rutte antwoordde dat Nederland nog steeds een goed draaiende economie heeft... en het vergeleken met andere Europese landen goed doet hij herhaalde dat het belangrijk is om zoveel mogelijk nieuwe banen te creëren. Voor de derde keer in 24 uur was de Schiphol-tunnel vanochtend korte tijd afgesloten vanwege een brandmelding. En net als gisterochtend en gistermiddag was het loosalarm. Treinreizigers van en naar de luchthaven moeten nog wel rekening houden met vertraging. De spoortunnel wordt geregeld afgesloten vanwege een brandalarm. Gisteravond is uitgebreid onderzoek gedaan in de tunnel met onder meer warmtemeters, maar dat heeft niets opgeleverd. ProRail noemt dat frustrerend. Het heeft grote impact voor de reizigers en daarom moet de onderste steen bovenal dus een woordvoerder. Zullen onder meer camerabeelden van het station worden teruggekeken of daar iets op te zien is. De brandweer denkt dat de problemen veroorzaakt worden door opdwarrelend stof. D66-leider Pechtold ziet geen redenen om de vader van prinses Maxima uit te nodigen bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander tot koning. In het RTL-programma Wat kiest Nederland zei Pechtold... dat er in 2002 redenen waren om Jorge Zorregueta te weren... bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Zorregueta was niet welkom omdat hij minister van Landbouw... in de regering van de Argentijnse dictator Videla is geweest. Pechtold vindt dat er nog steeds geen goede argumenten zijn... om de vader van Maxima uit te nodigen. Vorige week zei PvdA-leider Samson in het Carré-debat... dat Jorge Zorregueta wel bij de inhuldiging aanwezig moet kunnen zijn. De Spaanse premier Rajoy heeft nog geen besluit genomen over aanspraak op het Europese noodfonds. Dat is een voorwaarde voor de Europese Centrale Bank om Spaanse staatsobligaties te kopen. In een poging de rentelasten van Spanje te drukken. De voorwaarde van de Europese Centrale Bank is bedoeld om landen die steun vragen te kunnen dwingen hun begroting op orde te brengen. De Spaanse regering zal daarvoor extra maatregelen moeten nemen. Rajoy sprak onder meer van een winstbelasting op onroerend goed. Supermarktketen Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. De fabrikanten die leveren aan de supermarkten... hebben een brief gekregen van de keten, zo schrijft het Financiële Dagblad. En daarin staat dat Albert Heijn vanaf volgende week... eenzijdig de korting met 2 procentpunt verhoogt. Het is voor het eerst dat dat zo gebeurt. De leveranciers zijn er niet blij mee. De branchevereniging van levensmiddelenfabrikanten... zegt dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen. De Nederlandse supertroller Margiris... mag voorlopig niet in Australische wateren vissen... Het Australische parlement wil eerst een nieuw wetenschappelijk onderzoek... naar de invloed van het schip op de visstand en het milieu. Minister Burke van Milieu heeft zich van meet af aan verzet tegen de komst van de Margiris. Hij vreest voor lokale uitputting van de visstand door overbevissing. En ook is hij bang dat er dolfijnen, zeeleeuwen en zeehonden als bijvangst worden binnengehaald. Het uiteindelijke besluit om een vergunning aan de Margiris te verlenen... ligt bij de minister van Landbouw en Visserij schip wil in Australië 18.000 ton horsmakreel en redbait vangen. Dat is de helft van het totale Australische kwotum. Tennisser Andy Murray heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. De schot won afgelopen nacht de US Open. Hij versloeg in de finale de Servier Djokovic in vijf sets. De partij duurde een kleine vijf uur. Murray is de eerste Britse tennisser die de US Open wint sinds Fred Perry in 1936. Amerikaanse anti islamgroepen hebben Geert Wilders financieel gesteund. Het Britse persbureau Reuters zegt daar bewijzen voor te hebben. De directeur van de pro-Israelische denktank Middle East Forum, Daniel Pipes... zegt dat hij Wilders geld heeft gegeven voor zijn strafproces in 2010 en 2011. De PVV-leider stond toen terecht wegens het aanzetten tot haat en discriminatie... en het beledigen van moslims als groep. De denktank zou het geld hebben overgemaakt aan Wilders advocaat Bram Moscovic... Verder schrijft Reuters dat de neoconservatief David Horowitz Wilders indirect financiert. Horowitz zegt dat hij onder meer een vergoeding aan Wilders heeft betaald voor speeches. In een e-mail aan Reuters schrijft Wilders dat hij zijn donateurs niet bekend wil maken. Dit in verband met de veiligheid van de donateurs. Het weer vanochtend is het bebolkt met vanuit het westen regen. Vanmiddag wordt het droger en dan breekt af en toe de zon door. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. En de temperatuur vandaag stijgt naar gemiddeld 19 graden. AWB verkeersinformatie: 30 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... bij Valkenswaard 6 kilometer... Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 8 kilometer. De langste file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum voor knooppunt Gorkum, 13 kilometer. 7 kilometer op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid. Op de A58 Breda richting Eindhoven bij Oorschot, ook daar 7 kilometer. En op de A59 vanuit Os naar Zierikzee bij Nuland, ook daar 7 kilometer. Terwijl u luncht, praat Studio Max Live u bij over het laatste nieuws. Maar wel met onze eigen kijk op de grote gebeurtenissen. En op het kleine nieuws, entertainment en persoonlijke verhalen. Met Myrna Gozen en Frank Dumos. Studio Max Live, elke werkdag, nationaal van 12 uur. Op Nederland 1. Elke dag anders. Studio Max Live. We zitten al in de 70 minuut. Jongen, jongen, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Ik kan je leiden! Hoteletje pakken! Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. je Nederland! De Spoordeelwinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand Burgers Zoe in Arnhem. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Dat is maar 1 euro voor de trein. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl Geen kolencentrales, maar zonnepanelen. Kies Partij voor de Dieren.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 Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Lara Rentzen en Marcel Ooster. Goedemorgen, nog één dag tot de verkiezingen en de partijen halen nog maar eens alles uit de kast. Jouw spullings er zo dus bij over de campagnes, de peilingen en de coalitiemogelijkheden. En de beide koplopers schuwen de regeringsverantwoordelijkheid en het premierschap niet. Omdat ik de overtuigingskracht, de idealen, de ideeën en de energie heb om dit land verder te helpen. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg. Geen experimenten, woensdag. Rutte en Samsom, er is een veel aan gelegen dat hun partij de grootste wordt. Ja, want een campagne van ruim twee weken lijkt toch teruggebracht tot één vraag: P van de A of VVD? De strijd om het torentje. The most anticipated match in the history. Er is een strijd gaande: man tegen man. Eén op één: are you ready? Het debat: Samsom-Rutte. Ja. Twee mannen: Diederik Samson. de man die in de peilingen. Nee, in de nek is Echt een nek aan nek race. En Mark Rutte. Premier van het land. Ieder 35 zetels. Tussen ons beiden. Wie wordt de volgende premier? Die moet er in het torentje. Een keiharde strijd om de kiezer. Uh, let's get ready to rumble! Meneer Rutte, ik begin bij u. Volgens mij heel belangrijk dat we koers houden in Nederland. Ik denk dat we koers vast moeten blijven. Het is heel belangrijk dat we koers vast blijven. De koers die we varen, dat we daar stap voor stap mee doorgaan. Het is van belang dat we doorgaan, dat het beleid wat is ingezet ook wordt afgemaakt. Nou is mijn grootste zorg dat we de komende jaren een andere koers gaan varen. Grote veranderingen, nu experimenten, zou ik onverstandig vinden. Risico's en experimenten die onzeker zijn en daarmee ook een risico met zich meebrengen. daarmee ook een risico is, een groot risico. Dan over de koers van het land. Openingsred Diederik Samsom. De verschillen tussen groepen mensen zijn vergroot. De verschillen tussen armen en rijk, Tussen autochtonen en allochtonen. Dus er zijn steeds verschil dat nog maar één keer te herhalen. De verschillen tussen mensen werden vergroot. Vel op de inhoud, zacht op de persoon. Ik heb ook niet Diederik Samsom persoonlijk aangesproken. Ik ken geen premier die zo blijmoedig problemen tegemoet treedt. Zeer gewaardeerd collega. Ze waren vrij aardig tegen elkaar. De twee heren die voeren een dansje op. Ja, we hebben vast vanavond ergens samen zitten eten. Samsom lijkt al uit te gaan van samenwerking met Rutte. Dat is ook klaar als een klontje. We hebben geen afspraak met elkaar. De kiezer die weet als die op de VVD stemt dat hij op Samsom stemt. Dus een stem op de PVV lijkt niet tot regeringsdeelname van de PVV. Een stem op de PVV. Nou, ja, het is een stem op Samsung. Als je de vvd kiest, dan krijg je de PvdA. De PvdA-kiezer weet, als hij op de Partij van Arbeid stemt, dat hij op de VVD staat. Een stem op de PVV is een stem op Samson. Dat is echt pas voor na de verkiezingen. je eerste kiezer nu aan zet. Die moet er in het torentje. Ik hou het op uh, proeber. Tja, coalities. Er wordt veel over gesproken. Maar Joost Vullings, hier inmiddels ook weer. Um, de koplopers willen er toch niet aan... Nee, nee, ze vinden het heel lastig om over coalities te praten. Terwijl je toch, als je naar de peilingen kijkt, bijvoorbeeld de peilingwijze van vandaag, dan staan VVD en Partij van de Arbeid allebei op 35 zetels. Ja, dan uh, als je dan nou gaat rekenen, dan kan het bijna niet anders dat ze samen moeten. Ze hebben dus samen 70 zetels en er wordt er veel uh, ja, over gediscussieerd wie moet erbij. En uh, ja, dan wordt er altijd naar CDA en D66 gekeken. En zelfs of die beide partijen erbij gaan. Maar ja, als je samen 70 zetels uh, uh, hebt, dan, dan heb je nog maar zes zetels nodig. En dan heb je dus maar één van die twee partijen nodig, CDA of D66. En want je gaat, ik neem aan dat uh, één van die twee partijen niet zegt... ik ga erbij zitten zonder dat ik nodig ben voor de meerderheid. Want ja. Dan, ja, dan ontbreekt het ultieme machtsmiddel in het trevenzaal. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kan je normaal gesproken zeggen... dan zijn we weg. En in dat geval uh, zeggen ze, als je niet nodig bent... nou, dat is fijn, daar is, het, daar is het gat van de deur. Dat, dat moet je natuurlijk zien te, zien te voorkomen. Uh, dus ja, dan, dan, dan krijg je de combinatie uh, VVD, Partij van de Arbeid of CDA. Dat zou het VVD het liefste willen. Maar ja, de Partij van de Arbeid heeft dan alle concurrenten in de oppositie. Dus zie hier de complicatie mm. voor de formatie. Ja, zijn er überhaupt kabinetten mogelijk zonder VVD en PvdA als romp? Ja, formeel wel, maar zeer moeilijk. Uh, uh, nou ja, stel, de VVD wordt de grootste met 35. Zetels. Uh, dan kunnen ze CDA en D66 erbij halen. Zijn nu samen goed voor 25 zetels. Zit je op 60 zetels? Heb je er nog steeds 16 nodig? Nou ja, de PVV heeft dat aantal zetels wel, denk ik. Maar ja, die worden uitgesloten door, door uh, CDA en D66. SP heeft ook wel dat aantal zetels. Maar die wijken weer te, te veel inhoudelijk af. Dan moet je de dus 16 zetels gaan zoeken bij de kleine partijen. Dan heb je er dus heel veel nodig? Maar een spokkelkabinet. Ja, en dan krijg je te veel te veel partijen die ook nog eens trouwens inhoudelijk veel uh, ver uit Liggen. Dus in de praktijk kan het wel, maar ik, ik zie het gewoon niet, uh, niet gebeuren. En, en, en wat ook nog een scenario is, is dat VVD en de Partij van Arbeid zo doorgroeien en dat uh, ja, woensdag ergens in de nacht blijkt dat ze samen de meerderheid hebben. 38-38 ja. bijvoorbeeld. Maar uh, Samson zei ook, nou ja, ik, kan ook wel, ik wil ook nog wel naar een linksblok kijken, maar daar moet er ook wel heel wat gebeuren. Hè? Wil dat mogelijk zijn? De, de enige oplossing is voor, voor linkse of rechtse blokken, dat zijn minderheidskabinetten want een meerderheid ga je gewoon niet ik ga je gewoon niet krijgen. Ja. Het verschiet is wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, kijk, als, als, als VVD en Partij van de Arbeid samen de grootste zijn... dan of na veel omzwervingen in de formatie moeten ze dat maar accepteren... en het avontuur met elkaar aangaan... Um, of toch CDA en D66 verleiden erbij te komen. Maar dan moet je die partijen, die, die gaan natuurlijk heel erg hard to get spelen... die moet je dan heel veel geven. Ja, en, en of inderdaad een minderheidskabinet. Zo'n constructie uh, mm. kan weer in beeld komen. Hoewel alle partijen wel zeggen, we willen een stabiel kabinet met, met slagkracht. Nou ja. ja, dat is meestal niet zo bij minderheidskabinet. Nee, en ook aangegeven dat het CDA graag erbij wil. He? Absoluut, ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat is een partij die dichtbij staat. En het is weer een concurrent, minder in de oppositie. Dus ja. ja. ja. En ze blijven zich maar weren, natuurlijk. Dat, dat, ze gaan dat ze samen dat kabinet gaan vormen. Rutte zegt ook steeds: Ja, PvdA is wel erg ver weg. Hè. De rode je verenpak weer aangetrokken. Ja. Is dat ook zo eigenlijk? Ja, nee, dat, dat, dat nou ja, het rode verenpak weet ik niet. Maar de de PvdA is onder druk van de SP uh, wel naar links opgeschoven. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de VVD. Die zijn door druk PvdA, naar, ja. naar rechts. Dus je kan inderdaad wel zeggen dat die partijen verder van elkaar af liggen... dan in de jaren negentig. Uh, toen hebben ze samengewerkt. Toen wilden ze ook wel een keer. Althans, een aantal mensen van die partijen graag samenwerken... omdat het voor het eerst zou zijn dat het CDA niet in het centrum van de macht zou zitten. Nou ja, die motivatie is er nu niet. Uh, dus ja, de vrees bij D66 en het CDA op een vechtkabinet, eh, dat is niet geheel onterecht. En als ze samengaan, denk ik dat het echt van cruciaal belang is... om een heel goed personeelsbeleid te vormen. Om een ploeg samen te stellen waarvan je weet... die mensen die kunnen goed samen met elkaar door een deur. Want anders wordt het toch eh, niet echt heel gezellig. Goed. Joost Vullings, dank wel. Vanavond het slotdebat en nog een hele dag campagne voor de boeg. Kunt u volgen via nos.nl. En zo dadelijk kijken we hoe de in ons omringende landen wordt gekeken naar de verkiezingen in Nederland. En we hebben het natuurlijk over de Schotse tenniser Andy Murray. Die heeft eindelijk zijn eerste Grand Slam titel binnen. De eerste verkeersinformatie, John Bakker. 40 files toch nog. 140 kilometer bij elkaar. Met een paar opvallende op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Drie kilometer na een ongeluk. De linker is staat dicht. Ook op de A1, maar dan vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A4 richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer En daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die omringende landen kijken wel degelijk naar die Nederlandse verkiezingen. Ook al met het oog op Europa. We pikken er twee landen uit, Duitsland en Frankrijk. En we gaan praten met onze correspondenten daar, Ron Linker en Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, om met jou te beginnen, is er veel belangstelling in de Duitse media? Nou, het valt een beetje onhandig qua vooruitkijken... omdat in Duitsland morgen ook een hele belangrijke dag is... waar iedereen naar uitkijkt. Namelijk de uitspraak van het grondwettelijke hof in Karlsruhe... over het Europese reddingsfonds. Daar wordt ook met spanning naar uitgekeken. En daar wordt dan natuurlijk wel steeds verwezen... als het over de Nederlandse verkiezingen gaat. Zo van, kijk, daar hebben we ook een belangrijke dag voor Europa... Dat is natuurlijk vooral inderdaad waar het in Duitsland, uh, in welk licht het staat... wat voor regering komt er voor Europa, waarmee we samen kunnen werken of niet. Een regering die ongeveer de lijn van uh, het, het vorige kabinet voort zal zetten... dat ligt bij, dicht bij Duitsland of dat er een hele andere benadering komt. Dus in de weken dat de SP nog voorop stond en Hoemer aan kop uh, stond in de peilingen... werd daar ook uitgebreid over geschreven, omdat dat een spannend verhaal leek... want dan zou het helemaal anders kunnen gaan in Nederland. En het is ook een, een nieuw fenomeen voor Duitsland. Een, misschien wel een linkse versie van Wilders werd er geschreven... Er kwamen echt veel verhalen over, ook persoonlijk, de jeugd van Roemen. Wat is dat nou voor man, de herkomst van de SP? Um, maar goed, nu het toch weer meer op een strijd tussen VVD en PvdA lijkt... is er ook een stuk minder aandacht voor in Duitsland. Want dan is het gewoon rechts tegen links. En daar valt toch niet zoveel smeuks aan te ontdekken. Nee. En Wouter, het is natuurlijk zo dat uh, Rutte niet van de christendemocratische club van mevrouw Merkel is. Maar ze zal toch graag zien dat hij wint? Ja, Merkel regeert hier zelf ook met de liberalen... hoewel die hier veel kleiner zijn dan de VVD in Nederland. Eh, ze zal natuurlijk nooit openlijk zeggen voor wie ze is van tevoren... maar ze speelt heel graag op veilig, dat is bekend. En Rutte die kent ze nou eenmaal, daar kan ze goed mee overweg, is gebleken. En eh, Diederik Samson van de PvdA was laatst ook in Berlijn... Eh, om met de Duitse sociaaldemocraten te overleggen. Hij zei toen eh, tegen ons dat hij de wind in de rug voelde... van de overwinning van Hollande in Frankrijk... samen wilde overleggen met andere zusterpartijen in Europa... om te kijken of je wat van elkaar kan leren... En hij hij zag het rijtje wel voor zich. Uh, na Hollande in Frankrijk wint de PvdA in Nederland. Dan volgend jaar verkiezingen in Duitsland kan de SPD de kanselier leveren. Dan is Merkel weg. Zo over is het natuurlijk nog lang niet. Maar je kunt je voorstellen dat Merkel daar minder zin in heeft dan in een premier Rutte. Ja, uh, nou, en dan kan ik kan me ook voorstellen dat de wind in de rug uh, bij Hollande inmiddels wat minder is geworden. Ron Linker in Parijs. Ron, uh, hoe is het gesteld met de belangstelling voor de verkiezingen in Nederland in Frankrijk? Nou, er is zeker aandacht voor, maar de afgelopen dagen waren de voorpagina's hier uh, gereserveerd voor andere verhalen, binnenlandse kwesties. Hè. Die schietpartij natuurlijk bij Annecy, uh, het interview van president Hollande en zijn eigen begroting voor Frankrijk. Maar net als in Duitsland vraagt men zich hier af wat die verkiezingen gaan betekenen voor Europa. Ik zag ook een Franse journalist die schreef. Over de Nederlandse paradox noemt hij het uh, een van de rijkste landen in Europa. Lage werkloosheid, geen groot financieel schandaal in Den Haag. En toch zo weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek. Voor de vijfde keer in tien jaar verkiezingen. En sommigen hier vragen zich af waar dat wantrouwen dan vandaan komt. Want Nederland is zo stabiel. Hmm. En wat hoopt president Hollande zelf eigenlijk dat de uitslag wordt? Of, of laat hij zich daar niet over, net zoals Merkel? Nou, Hij heeft geen campagne gevoerd voor Diederik Samson, maar beide mannen zijn natuurlijk uh, politieke geloofsgenoten. Hè. Dus het ligt voor de hand dat daar Hollanders voorkeur ligt. Ze hebben elkaar onlangs nog via de telefoon gesproken over de eurocrisis in Griekenland. En volgens de PvdA heeft Hollande Samson toen succes gewenst bij zijn campagne. En het zou Hollande uh, natuurlijk heel goed uitkomen als in Holland een bondgenoot komt te zitten. Althans iemand die dezelfde visie heeft over Europa. Uh, de de Franse president heeft gisteren, eergisteren moet ik zeggen, nog eens herhaald dat zijn land zich gaat houden aan de begrotingsdiscipline die de Europese Commissie oplegt. Terug naar een begrotingstekort van 3% volgend jaar. Maar het zou hem goed uitkomen als in Europa steeds meer medestanders komen... die niet alleen, zoals Merkel, hameren op het aanbeeld van de begrotingsdiscipline... maar die ook aandringen op maatregelen om de groei te bevorderen. En misschien is Diederik Samsom dan voor hem de, de beste uitkomst bij de verkiezingen in Nederland. Oké, okay. Ron Linker in Parijs. Dank je. En u hoorde ook uh, Wouter Meijer vanuit Berlijn. Tien voor half negen gaan we wel weer eens kijken bij Mino Remmers. Want er zijn vandaag al verkiezingen: scholierenverkiezingen. En Mino, en eerder vertelde je al dat die nooit overeenkomen met de echte verkiezingen. Maar wel een soort trend aangeven: de jeugd is rechts geworden en het CDA is uit. Ja. Uh, behalve dan weer bij een hele vaste achterban. Omdat die van hun ouders meekrijgen dat je gewoon op een christelijke partij moet stemmen. Dat, zijn dus, dat zit dan echt binnen dat gezin uh, heel erg. Maar goed, ja, het is heel erg afwachten. Want in 2010 werd de PVV de grootste. En in 2006 kreeg de Partij voor de Dieren ineens zeven zetels. Dus jongeren, het kan heel onvoorspelbaar zijn. En daarom zijn we dus op het Eiburg College. Waar docent Bas Huibus uh, even meeluistert. Want die gaat een instructie geven in de lerarenkamer kom je even storen. Um, Jullie hebben allemaal per mail uh, als het goed is uh, al gehoord... dat we zometeen uh, uh, leerlingenverkiezingen gaan doen. En ik heb hier nog even de uitleg met de stemkaarten. Uh, ik deed het even uit. en Volgens mij wijst het zich echt helemaal voor zich. Het enige wat de leerlingen moeten doen... is uh, inloggen op deze site die dik gedrukt staat. En dan vervolgens... Uh, een oproep... ja, Bas loopt dus nu met een hele stapel papieren hier de lerarenkamer in om de andere docenten uit te leggen wat er allemaal moet gaan gebeuren. Want de leerlingen gaan dus inderdaad meedoen. De onderbouw en de bovenbouw is dus zelfs een stemhokje gebouwd. En uh, kunnen we nog goed pleidooi houden voor een bepaalde partij, Bas? Pleidooi houden, wat zij nou? <laughs> Absoluut. Nee, dus, Dat betekent beïnvloeding van de leerlingen. Ja, dat is ook niet de bedoeling, ben ik het met je eens. Maar is iedereen op de hoogte van alle partijen, hè? Ja. ja. Of stemmen ze alleen maar op toevallig degene die ze kennen van tv? Nou, daar ben ik dus bang voor. Ja? Ja. En op wie zouden ze dan stemmen? Wat is jullie idee? Nou, ik heb een bepaalde politieke voorkeur. Maar ik denk dat ze dan stemmen voor degene die het meeste charisma heeft... of die het leukste is op televisie. Die is er leuk? Wat denk je? Mark Rutte, natuurlijk. Ja, is die populair onder jongeren? <laughs> nee, bij mij wel. Maar onder jongeren, dat is wat we vandaag gaan bekijken. Precies. Nou, Bas, de instructie is klaar. Wanneer gaan de leerlingen stemmen? Um, alle leerlingen van de bovenbouw, dus alle HVWO's en VMBO's 3-4, die gaan nu stemmen ja. op hun eigen uh, computer. En uh, de hele onderbouw, uh, dat zijn dus uh, drie deelscholen, die gaan allemaal stemmen. In, uh, uh, die hebben allemaal stemlokaaltjes gemaakt en die gaan echt nog uh, een hokje in en dan uh, stemmen. Is er uh, veel belangstelling onder de jongeren? Uh, nou ja, om eerlijk te zijn, ze vinden dit wel leuk. Uh, maar politieke belangstelling is uh, beperkt. Ja, kunnen we even naar een paar leerlingen toe of zijn ze er nog niet? Nee, die leerlingen komen, de, ze, ze worden beneden tegengehouden. Oh! <laughs> en ze mogen pas kwart over uh, het gebouw inrennen, want anders uh, lopen. Anders wordt het een, een drukte van belang. Um, ja, wat wij ons vanochtend ook al afvroegen... ik wist trouwens helemaal niet dat het al sinds de 60e jaren wordt gedaan... Hè, dat, uh, dat je ook kijkt van wat jongeren stemmen. Dat is toch de next generation, om het maar eens in uh, keurig Nederlands te zeggen. Uh, stemmen ze nou, is dat het idee op... dat vroeg ik me net ook al aan een collega... stemmen ze nou op iemand die ze kennen of wat ze thuis horen? Heeft, is wat thuis de taal is of de, de teneur, is dat heel doorslaggevend? Nou, ik organiseer dit uh, al een, een aantal jaar... En uh, de keren dat ik het organiseerde... zie je dat sommige kinderen er duidelijk voor kiezen... om voor de grap op uh, de oudere partij te stemmen. En die zien het dan in de cijfers terug. Uh, maar ik denk, als je eerlijk bent... dat de meeste kinderen gewoon netjes doen wat hun ouders zeggen. Ja. Of met de opzet het tegenovergestelde... maar dan doen ze eigenlijk precies wat hun ouders doen. Ja, ja. In het lokaal zag ik net trouwens prachtige posters hangen. Ik zie hier uh, bijvoorbeeld Frits Bolkestein, Willem van Oranje, Martin Luther King, Willem Drees, Theo van Gogh, Barack Obama, Socrates, John Locke. Echt geschiedenis, hè? Nee, nou kijk, eigenlijk is het: maatschappijle heeft geen kanon, en uh, kinderen vervelen zich vaak en dan gaan ze rondkijken en dan heb ik voor allemaal mensen opgehangen... die ik persoonlijk interessant vind voor het vakmaatschappijleer. Ah, dus dat is het. En verder hangt er hier nog een poster... Jongeren zijn te dom voor politiek. Ja, vanochtend zal blijken dat dat heel erg meevalt. Marno Remmers volgt de scholierenverkiezingen vanochtend. We gaan tennissen, want het is hem eindelijk gelukt. Na vier verloren Grand Slam finales heeft Andy Murray er één gewonnen. Afgelopen nacht won hij de finale van de US Open. De schot won van de servier Novak Djokovic en was vooral opgelucht. It was obviously a very tough match. Um, you know, me mentally the last three, four days have been pretty tiring. Uh, you know, when the conditions have been like they, they have been, it was challenging. You know, aside from it being, you know, a Slam final and You know, having not won one before playing against Novak, who in the slams, I don't think he's lost for a couple of years. So relief is probably the, the best word I, I would use to you know, describe how, how I'm feeling just now. and very, very happy that, that I managed to, to come through, because if I'd lost this one from two sets up, that would have been that would have been a tough one to take. And the Murray, Marcelo Mesker. Hij klopt ja. niet zo blij. was hij ja. gewoon moe? Hij was, uh, hij was doodmoe. Maar vind je het gek? Een uh, bijna vijf uur durende titanenstrijd. En... Ja, de voortekenen in de zesde game, waarin een, een, een rally van maar liefst 54 slagwisselingen kwam. Nou, dat betekent dat daar toch wel iets heel bijzonders aan zat te komen. In het begin zag het er misschien niet naar uit. Uh, het was winderig op het centekort. Djokovic had daar moeite mee. Murray kwam twee sets tegen 0 voor. Maar ja, je speelt tegen Novak Djokovic, uh, de meester in de Houdini act, zou je kunnen zeggen. Weet je nog vorig jaar halve finale Federer, 2-0 achter sets, twee matchpoints tegen. En toch winnen en het hele toernooi op zijn naam schrijven. Maar uiteindelijk was het Murray die heel veel veerkracht toonde. Fysiek ook sterker was in de vijfde set. En eindelijk zijn eerste Grand Slam titel uh, voor Groot-Brittannië wist te winnen. In uh, 76, jaar jaren. Want die Fred Perry, daar zijn we nu helemaal klaar mee. Dus Murray een, een dik verdiende zege. Mooi, mooi, mooi. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Dat het zijn eerste Grand Slam uh, ook is. Um, hij heeft er lang aangewerkt om daar te komen. Uh, en opeens lukt het hem. Waar zit hem dat in? Hij speelt bijvoorbeeld zijn coach, Otena Ivan van Lendel... een belangrijke rol op dit moment. Ja, um, dat denk ik wel. Um, altijd moeilijk om dat precies aan te geven. Maar Lendel is er wel pas dit jaar bijgekomen. En maar om één reden om Murray te helpen aan Grand Slam-titels. Nou, en als hij dan in dat ene jaar, in nog geen negen maanden... in twee Grand Slam-finales uh, staat... ...Olympisch goud haalt en dus één van die twee finales wint... Uh -huh. ...dan is die rol door Lendl toch wel heel goed na waargemaakt. Uh, trouwens zelf een, een tennislegende die acht keer een Grand Slam uh, titel won... ...maar ook de eerste vier finales uh, verloor. Dus uh, gek genoeg winnen ze dus alle twee hun eerste titel in de vijfde poging. Ja, en, en wat Lendel nou precies heeft bijgedragen, uh, vooral het, het geloof in Murray. Het geloof dat Lendel in hem geloofde, ja, dat doet zo ontzettend veel als, als een gigant, als Lendel, uh, ja, dat zelfvertrouwen aan een Murray kan geven. En dat is denk ik de belangrijkste bijdrage van Lendel uh, dit jaar geweest bij Murray. En dus is er van Murray nog meer te verwachten? Ja, ik denk dat de toekomst er fantastisch uitziet. Het is een droomjaar geweest. Murray is pas 25, net als Djokovic. Hè. Ze kennen elkaar vanaf hun twaalfde jaar, zijn hele goede vrienden. Uh, alle twee 25 schelen maar een weekje op de verjaardagskalender. Ik denk dat we een hele mooie rivaliteit tussen deze twee grote tennissen tegemoet gaan. We hebben twee grote tennissers in Nadal en Federer. Maar Nadal natuurlijk fysiek altijd uh, wat vaker in de problemen. Is ook nog jong, een jaartje ouder. Maar Federer is 31. Dus de toekomst van Djokovic en uh, Murray, dat zal een geweldige rivaliteit worden. En uh, waarschijnlijk komen er nog gewoon meer Grand Slam titels voor Andy Murray. Marcella Mesker, dankjewel. Hè, voor deze weken uitslagen en analyses van het US Open. We zitten al in de 70ste minuut. John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 De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst van kundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Nederland is een belangrijk veeteeltland. Maar het welzijn van dieren in de veeindustrie komt steeds meer in de knel. WSPA wil dat de politiek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 Daarom is er DAS. Wij zorgen ervoor dat u uw leveringsvoorwaarden goed op orde heeft. Kijk op das.nl slash ondernemer of bel uw adviseur. DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. De mobiele telefoon die u probeert te bereiken staat niet uitgeschakeld... maar bevindt zich in een gebouw dat netwerksignalen blokkeert. De oplossing is alleen verkrijgbaar bij Vodafone en Signaal Plus Plug Play. Dat is een handig apparaatje dat u op uw vaste internetverbinding aansluit... en dat een eigen 3G-signaal voor data en telefonie genereert. Zo bent u ook binnen altijd mobiel bereikbaar voor uw klanten. Een gerust gevoel. En dat voor slechts 70,25 euro ex ex-BTW. Ga naar vodafone.nl slash signaalplus Power to you. Vodafone. Professionele Beamers. Presentation Partner 0800 400 4000. Radio 1. Het NOS Journaal. Nog eens duizenden banen weg bij Philips. En ProRail kan met onterechte brandmeldingen in de Schiphol-tunnel. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben al Megens. Philips gaat wereldwijd nog eens 2200 banen schrappen. De elektronica-concern wil zo 300 miljoen euro extra besparen. De klappen vallen met name bij de medische divisie en bij licht. Vorig jaar werden al 4500 ontslagen aangekondigd. Wereldwijd werken bij het bedrijf 117.000 mensen. En in totaal wil Philips over twee jaar 1,1 miljard euro bezuinigen. Op de laatste dag voor de verkiezingen... willen de politieke partijen nog een keer duidelijk maken... dat een stem op hen het beste is. In Nieuwsuur zei PvdA-leider Samson dat de VVD de laatste jaren vooral valse beloftes doet. Al tien jaar belooft de VVD... er wordt niet gemogeld aan de hypotheekhend aftrekken. Eerst beperkt u hem tot 30 jaar. Dat is toch wel degelijk een beperking. Afgelopen jaar beperkt u de mogelijkheden voor starters en u belooft u weer. U komt er niet aan. En dat type politiek, dat type doen van beloftes voor verkiezingen... waarvan iedereen voelt, snapt en weet dat ze niet zullen worden waargemaakt... en inderdaad ook elke keer gebroken worden... dat is het grootste ondermijnen van het vertrouwen in Nederland. Verland. Nou, premier Rutte is het daar niet mee eens. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan het oplossen van de crisis. En dat mag nu niet stoppen, vindt Rutte. En ik houd staande dat het een slechte zaak zou zijn... als we bij de verkiezingen nu dat beleid vruchten afwerpt. Ons zouden eh, storten in risico's en experimenten die onzeker zijn. Ons afhouden van de koers die we varen. En daarmee ook een risico met zich meebrengen voor de Nederlandse economie. De... ProRail blijft last houden van brandmeldingen in de Schipholtunnel. Net als gisterochtend en gistermiddag was de melding van vanochtend... vanochtend was er weer eentje, loze alarm. spoortunnel wordt geregeld afgesloten vanwege een brandalarm. Technici van ProRail hebben vannacht onderzoek gedaan. Maar ze hebben niks bijzonders kunnen ontdekken. Wordt voor de Jouke Schaafsma. Ja, het teleurstellende zou je kunnen zeggen... is dat we eigenlijk niets hebben aangetroffen die die brand, dat die brandmeldingen verklaart. Het was uh, weer loze alarm. Uh, ja, zoals dat gaat, uh, uh, zoals gisteren ook... Uh, er wordt een melding gedaan door uh, treinpersoneel... En vervolgens gaat de brand meer uh, gaat kijken en die constateert, nou uh, wij zien niets. En uh, ja, die geven dan de sporen weer vrij. Dan kunnen er weer treinen rijden, maar dan blijven wij wel met de vragen achter en natuurlijk al die reizigers ook. Supermarktketen Albert Heijn eist meer korting van zijn leveranciers. Fabrikanten die leveren aan de supermarkten hebben een brief gekregen van de keten, schrijft het financiële dagblad. En in die brief staat dat Albert Heijn vanaf volgende week eenzijdig de korting met 2% verhoogt. Het is voor het eerst dat dat op deze manier gebeurt. Leveranciers zijn er niet blij mee. Branchevereniging van levensmiddelenfabrikanten zegt dat je niet zomaar een afspraak uit een overeenkomst kunt veranderen. En als prins Willem-Alexander ingehuldigd wordt als koning... dan hoeft de vader van prinses Maxima daar niet bij te zijn. Dat zei D66-leider Pechtold in het RTL-programma Wat kiest Nederland? Hij zei dat dat dan niet hoeft te worden besloten om zorg je uit te nodigen bij het huwelijk. En wat hem betreft geldt dat ook voor de kroning. In 2002 is er terecht, na lang overwegen gezegd... die vader was verbonden aan een regime. En in Nederland vinden wij dat daarom hij hier niet welkom is. Nu gaat het niet om een huwelijk, maar om een staatsaangelegenheid, een kroning. En ik zie in die afgelopen tien jaar geen redenen... waarom we vanaf van dat eerste standpunt, wat wel overwogen was... nu zouden moeten afwijken. Vorige week zei PvdA-leider Samson in het carré debat dat Gorge Sorrigeta wat hem betreft wel bij de inhuldiging aanwezig moet kunnen zijn. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het mooie weer is even op een zijspoor gezet en de komende dagen is het ruim baan voor een wisselvallig en vrij koel cool weertype. Vanochtend levert een kou van ons bewolkt en regenachtig weer op. In de middag trekt het frontale gebied naar Duitsland weg en klaart het vanuit het westen op. De matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde zuidwestenwind... draait naar het westen, neemt in kracht af en voert koele zeelucht aan. De temperatuur zal in de loop van de middag dan ook eerder dalen dan stijgen. De hoogste temperaturen vallen waarschijnlijk in de ochtend... en veel warmer dan een graad of 19 zal het wel niet worden. Komende avond en nacht moeten we vooral aan zee met een aantal buien rekening houden. Het koelt flink af, naar 11 graden aan zee en lokaal 7 in het binnenland. Woensdag, vooral in de ochtend, kans op een bui. In de middag lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. In de avond volgt dan wederom regen. Het wordt maximaal 16 of 17 graden bij een frisse wind uit het westen. ANWB ja, we Verkeersinformatie, 39 files, 160 kilometer bij elkaar. Veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Knoppen Diemen, 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht... Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen Zeeburg en knooppunt De Nieuwe Meer. 10 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. Dat ongeluk is gebeurd op de A4 richting Den Haag bij knooppunt De Nieuwe Meer. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Nu de nieuwste Sony e-reader cadeau bij NRC. Lees nu NRC Handelsblad of NRC Next al vanaf 19,95 per maand. En u krijgt de e-reader helemaal gratis.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 Veel honden worden ziek door hun uiterlijk, zoals bulldogs. Door hun platte snuit kunnen ze slecht ademen. De Sofia-vereniging vindt dat de politiek het fokken van zieke honden moet verbieden. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl De een zegt dat hij het dankt aan zijn luxe en de lage bijtelling van 14%. De ander denkt dat de unieke haal- en brengservice bij ieder groot onderhoud een rol speelt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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal live vanuit Den Haag. Nog één laatste kans hebben de lijsttrekkers... om de kiezers te overtuigen voordat er morgen gestemd gaat worden. Vanavond gaan de leiders van elf politieke partijen in de Tweede Kamer... voor het laatst met elkaar in debat. Dat zal gebeuren tijdens het slotdebat van de NOS. Daar gaan we over praten met Roderick van Grieken... directeur van het Nederlands Debatinstituut. Schreef ook een boekje over de debatten. Een feest van de democratie heet het. De regels voor een goed verkiezingsdebat... Meneer van Gieken, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Eh, voordat we het daarover gaan hebben, eh, zijn het niet wat veel debatten? Ja, veel te veel. Ik bedoel, zelfs voor een, een echte liefhebber als ik... vind ik eh, acht debatten in drie weken tijd... Daar ja, is veel te veel van het goede. Ik denk Want? dat er niemand erop zit te wachten. Er zit geen nou, nieuws meer in? Nee, het voegt heel weinig meer toe. He, je ziet ook iedere keer in al die debatten dezelfde thema's voorbij komen. Europa, de zorg en de crisis. En eigenlijk wordt er dan van die lijsttrekkers verwacht... om iedere keer over diezelfde thema's maar weer wat nieuws te zeggen. Tegelijkertijd hebben ze hem zo'n vol schema... met van de ene studio naar de andere rennen... dat er ook helemaal geen tijd is om dat weer zorgvuldig opnieuw voor te bereiden. Dus het voegt inhoudelijk niks toe. Um, en ik denk ook dat de kijker daar niet heel erg op zit te wachten op acht debatten. Hoeveel zouden dat er moeten zijn? Nou, ik denk dat als je drie of vier debatten zou doen... Um, dat dat meer dan voldoende is. En dan zou je bijvoorbeeld per debat één thema kunnen kiezen. Dus okay. één debat over de zorg, één over Europa uh, en één over de crisis. Maar mm. wat met name moet gebeuren in, in mijn overtuiging is... dat die partijen zelf veel meer regie gaan nemen over die campagne. Want dat zie je wat er in andere landen gebeurt. Als je bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië, Frankrijk en, en, uh, en Amerika kijkt... daar bepalen gewoon de politieke partijen met elkaar... nou, zoveel debatten willen we hebben. Uh, we willen dat er zoveel tijd tussen zit. En we willen dat dit de onderwerpen zijn. Daarmee gaan Gaan ze naar de media en die mogen dat dan uitvoeren. Terwijl hier hebben die politieke partijen helemaal geen regie. En en mogen opdraven. Worden, mogen wel. opdraven worden, overspoeld met aanvragen. En dan heb je acht debatten waarbij iedere omroep ook nog eens denkt... ja, ik moet er wel weer wat anders en leuker doen dan de andere. En dat leidt gewoon niet tot goede verkiezingsdebatten. Goed. Laten we teruggaan naar het begin, bijna het begin. Het was, geloof ik, het tweede bij RTL, waar ze allemaal waren. Daar ontstond op, meteen een opmerkelijk moment. Emiel Roer van de SP en Mark Rutte van de VVD...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 Staat gewoon het verkiezingsprogramma. Nee, en het koeningsprogramma. Nee. Staat er gewoon in. Tja, um, Roemer die iets zegt. Rutte die het glashart ontkent. En nee schudt Roemer van zijn stuk. En Rutte later nog achtervolgd door deze debat Want dat was het? Ja, absoluut. Dat kan je met name um, merken aan het feit dat Rutte alleen maar dat zinnetje zegt... Wij verhogen het eigen risico niet. En daarna zegt hij niks meer. En normaal als een politicus het woord krijgt... nou, gooi er een kwartje in en dan gaat hij net zo lang praten... totdat iemand hem onderbreekt. Maar dit was, denk ik, echt bewust voorbereid. We zetten Roemer op het verkeerde been. Ik zeg alleen dat korte zinnetje. Wij verhogen niet het eigen risico. En dan maar eens kijken hoe Roemer gaat spartelen. En ja, dat gebeurde natuurlijk ook wel enigszins. Roemer was echt even van zijn stuk. En uh, ja, en dit, dit, dit, dit kan je wel onder de categorie trucs scharen. En wat had Roemer kunnen doen? Uh, uh, want u bent ook van het debat Stijlen. Wat, wat hoe had hij dit op kunnen vangen? Nou, dat is moeilijk. Want kijk, wat hij hier deed, is het zeggen... Nee, u doet dat wel, Ja, dan ben je de kiezer al lang verloren. Want die weet dat niet. En Dan wordt het wie het meest overtuigend um, ja of nee zegt. Ehm... Um, dan Misschien... moet je met bewijs komen. Daarvoor. Ja, dan moet je met bewijs En daar is helemaal geen tijd voor. En nee. dat, gaat, dat gaat al direct over de hoofden van de kiezer heen. Dus wat ik gedaan zou hebben, was eh, nog wel een keer herhalen. Nou, ik kan aantonen dat u dat wel doet. Maar laten we in ieder geval vaststellen dat bij u de kosten. voor degene die zorg maakt, gebruik maakt van de zorg. die zullen omhoog gaan. Dat je in ieder geval dat vaststelt en dat je dan daarover verder kan gaan. Ja. En, en vervolgens Rutte, die deze debat truc dan toepast, is hem toch ook op, zwaar op de maag gevallen. Want later moest hij dan toch weer toegeven... dat bij hun ook de kosten, al is het dan niet helemaal eigen risico... maar die kosten omhoog gaan. Was het dan toch wel handig om zoiets te doen vanuit zijn oogpunt? Ja, dat was achteraf moeilijk te zeggen. Ik bedoel, hij heeft het inderdaad achteraf weer helemaal moeten uitleggen. En, ja. en ik heb zelfs met allemaal parlementaire verslaggevers nog helemaal zitten... na het pluizen van, joh, is het nou wel of niet zo? Nou ja, inderdaad, dat eigen risico ging niet omhoog, maar hij ging wel meer betalen. Dus hij kon dat uiteindelijk ook wel uitleggen. Maar het was wel ook het eerste moment in de campagne dat Rutte wel ook echt in de verdediging werd gedrongen. Hij was echt een paar dagen bezig om ja, toch iets wat in de beeldvorming fout was gegaan recht te zetten. Ja, en of dat opweegt tegen het voordeel dat hij daarmee Roemer eh, het heel moeilijk maakte... Ja, achteraf gezien is dat moeilijk te beantwoorden. Laten we even teruggaan naar gisteravond, Want toen gingen in Nieuwsuur de twee koplopers uh, in de peilingen. Diederik Samsom van de PvdA en Rutte van de VVD met elkaar in debat. Um, Begonnen erg aardig uh, voor elkaar. Laten we even luisteren. Wat ik bewonder is dat hij zo achterliggend, hè, zo naar voren is gekomen. Uh, de energie die daarbij hoort. Ik ken geen premier die zo blijmoedig problemen tegemoet treedt. <lacht> en dat is ook maar goed ook, want hij maakt er een hoop. <lacht>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 Kijk eens aan. Nou, dat klonk twee weken geleden toch heel anders. Uh, wat, wat valt op in de technieken hier, in het de debattechnieken? Nou ja, kijk, het is de, de, het, dit is niet zomaar een debat. Dit was, echt, dit was zeg maar het echte premiersdebat. En dan zie je met een dilemma. Want aan de ene kant wil je een debat zo hard mogelijk duidelijk maken... wat de verschillen zijn. Maar tegelijkertijd ben je kandidaat premier. En kijkers houden er niet van als een kandidaat premier ruzie zit te maken. Sowieso, hoor, het gehakentak tussen politici, houden kijkers niet van. Dus je moet een balans zien te vinden tussen aan de ene kant wel duidelijk maken... Wat de verschillen zijn, maar aan de andere kant wel zo overkomen als een echte staatsman die mm -hmm. boven de partijen staat en dat nou dat probeerde ze hier duidelijk te doen. En wie lukte dat het best gisteren? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ze dat allebei wel goed deden. Um, ik vind dat Rutte in deze campagne heel vaak toch de aanval is ingegaan en dat hij toch zich meerdere keren heeft laten verleiden om echt hard het debat te voeren, is ook wel weer begrijpelijk. Want, want ja, waar hij nog kiezers vandaan kan halen, mm. dat is van de PVV-kant. Dus dan moet hij af en toe even harde taal uitspreken... om daar wat mensen naar toe te te Maar u doen. zegt later verleiden, dus dat heeft ook iets in zich... van dat had hij misschien niet moeten doen. Nou ja, ik denk dat het... En een, je kan je achteraf, maar dat kunnen we pas na morgen ja, zeggen... of ja. de slimme strategie is geweest. Maar ik denk dat het wel een bewuste strategie is geweest. Dat ze echt gedacht hebben van, weet je wat, we kunnen de meeste winst nog halen... als we toch te hard in gaan. en proberen aan die rechter PVV hoe ik daar nog wat extra kiezers vandaan te, te, te halen. Ja. Uh, ja. En daar kwam uh, Samson, had juist een hele andere strategie... die ik ook wel heel slim vond. Zeker in dat eerste debat had je natuurlijk steeds Rutte tegen Roemer. Dan was Samson de hele tijd stil, hij zei niks... Totdat uiteindelijk Frits Wester zei... nou, meneer Samson, wat vindt u daarvan? En dan ging hij een beetje à la Lubbers in de jaren tachtig... een beetje ertussenin zitten en zeggen van... nou, ik hoor naar meneer Rutte, ik hoor meneer Roemer. Maar het eerlijke verhaal ligt ergens in het midden. En daarmee was hij in één keer het geloofwaardige alternatief. Ja. Dat heeft hij heel slim en volgens mij ook bewust uitgevoerd. Ja, totdat die gisteren zei, of zondagavond was het geloof ik... rotrechts beleid. Ja. Laat hij zich dan toch ook weer verleiden? Nou ja, ik vond dat verrassend, want dat ben ik helemaal met je eens. Dat, dat, dat past niet helemaal in die lijn. Um, maar wellicht, ja, zij zullen ongetwijfeld ook allemaal interne peilingen doen... en allemaal interne mm. onderzoeken, dat ze dan toch het gevoel was... nou, we moeten toch af en toe ook even een tik uitdelen. Ja. Maar de, de, de, de lijn bij de Partij van de Arbeid, nou, was een bijzondere. Dat was niet zozeer de aanval zoeken, eigen verhaal vertellen, het eerlijke verhaal. Um, en dat hebben ze heel consequent gedaan. Goed, ze gaan vanavond nog een keer met elkaar in debat, allemaal, in het debat van de NOS. Wat geeft u ze mee voor vanavond? Nou, we hebben twee categorieën politici vanavond. We hebben zeg maar, de, de Ruttes en de Samsons. Mijn advies aan hun is houden nul. Geen fout maken, geen gekke dingen meer doen. Die staan goed in de peilingen, ge niks geks meer doen. Eh, aan de Roemers en de Haarsma Buma's. Ja, die zullen een risicootje moeten nemen. En met name Roemers zal toch echt al die kiezers aan de linkerflank. Die twijfelen tussen SP en Partij van de Arbeid. En wellicht zijn overgelopen. Daar moet hij een appel op gaan doen. Nou ja, wil je het echte werk... Stem dan voor ons, want dan heb je de meeste garantie op een linkskabinet. Goed. Roderick van Gieken, dank voor uw toelichting. Eh, schrijver van het boek Een Feest van de Democratie. De regels voor een goed verkiezingsdebat. Dank u wel. Een van de oprichters van de Pirate Bay is door Cambodja uitgewezen. Daar hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog altijd 42 files en die zijn goed voor 170 kilometer. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg... inmiddels 9 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Schellingwouden... en knooppunt de Nieuwe Meer 13 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A4 richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verder is er opvallend veel vertraging op de A59. Van Os naar Zirikzee bij Nuland, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor 9. Gynecoloog Maarten B. staat straks terecht in een rechtbank in Alkmaar. Gynecoloog wordt vervolgd voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel... aan een moeder en ook voor de dood door schuld van haar baby. Verslaggever Menno Rehmeijer is inmiddels bij de rechtbank in Alkmaar. Menno, fris ons geheugen nog even op. Wat is er drie jaar geleden misgegaan bij deze bevalling? Ja, dat was een uh, dramatische bevalling in het West-Fries gasthuis in uh, Hoorn. Er was een afspraak gemaakt volgens het Openbaar Ministerie... dat er zou worden ingegrepen met een keizersnede... als de natuurlijke bevalling te lang zou duren. Nou, dat gebeurde niet, want uh, B, de gynaecoloog... Die wordt door het OM aangerekend dat hij op het einde van zijn werkdag gewoon naar huis ging. En geen zicht had op de moeder, die toch als hoogrisicopatiënt stond aangemerkt. Nou, het werd een groot drama daarna. Het babytje kwam, kwam dood ter wereld. En daarmee heeft de gynaecoloog een onverantwoord risico genomen. En was hij uiteindelijk ook te laat toen er moest worden ingegrepen, zo zegt het openbaar ministerie. Nou, hoe bijzonder, Menno, is het nu dat hij voor de rechter moet komen? Um, dat is toch redelijk bijzonder. Zo vaak gebeurt dat niet. De afgelopen jaren um, zijn er wel een groot aantal zaken onderzocht, zo'n zo 80 à 90, maar in slechts zo'n 10 à 15 de afgelopen drie jaar is overgegaan tot uh, vervolging. Dus dat is best bijzonder. In al die gevallen, als er overgaan wordt tot vervolging, leidt dat uh, in de meeste gevallen ook uh, uiteindelijk tot een straf. Er speelt ook nog een zaak bij de tuchtraad. Hè? De gynaecoloog is door de raad berispt, maar gaat in hoge beroep tegen die uitspraak. Wat, wat oordeelde de raad dan? Um, de tuchtraad die vindt dat de gynaecoloog ernstige fouten heeft gemaakt. Um, de tuchtraad was ook van mening dat de specialist eigenlijk een zwaardere straf verdiende dan alleen de berisping. Maar omdat die zaak toen de tijd al zoveel publiciteit had getrokken, was de man al uh, zwaar genoeg gestraft, um, maar dus berispt. Ja, En over, die, over zwaar genoeg gestraft gesproken, wat, wat doet op het ogenblik die gynaecoloog? Um, die werkt niet meer uh, in, uh, in het Westfries-gasthuis, maar die werkt uh, inmiddels ook gewoon als gynaecoloog in een uh, ziekenhuis in Leiden. Is dat niet heel bijzonder? Uh, nou ja, goed, hij is berist. Uh, uh, uh, het werkt gewoon zo in Nederland natuurlijk. Je, je, je bent pas schuldig als je helemaal veroordeeld bent. Uh. Uh, en een, met een berisping kun je kennelijk gewoon je vak uh, elders uitoefenen. Menno Reemmeijer, dankjewel. Hij is bij de rechtbank. in Alkmaar volgt het proces tegen die gynaecoloog Maarten B. vandaag. I'm down Doten met This Town. Je ja, het is bijna vergeten door de verkiezingen, maar volgende week is het Prinsjesdag. En voor het eerst is er een aparte Prinsjesdag-app voor smartphones. Je kunt er de route van de Gouden Koets in vinden, maar ook, vanaf volgende week, de begrotingsstuk over 2013. Het ministerie van Financiën heeft de applicatie laten maken. Internetdeskundige Roland Stekelenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je hem al getest? Jazeker. En? Nou, het is heel jammer. De begrotingsstukken staan er nog niet in. Nee. <laughs> Hè? Dat had je toch niet echt verwacht? Nee, had ik niet echt verwacht. Die gaan ze er pas op 18 september om kwart over drie inzetten. Staat in de applicatie. En, uh, maar je kunt wel op een plattegrondje uh, realtime straks zien... waar de rijtoer uh, zich bevindt. Dus als je daar dan uh, ergens wil gaan staan, dan uh, kun je dat doen. En ze gaan ook video's en foto's en de hele begrotingskalender... en dat soort dingen publiceren. Hij wordt uh, speciaal gemaakt voor de iPad en voor Android-tablets. Mm. Oké, okay, dus we hebben er niks aan voor bijvoorbeeld een iPhone of uh, een HTC? Nee, op je smartphone uh, doet hij het niet. Het is, wat ik wel aardig vind eraan is dat... Uh, eigenlijk is dit een gevolg van het beleid bij de ministeries... om te willen bezuinigen op papier. Uh, dus dat al die mensen die miljoenen nota... dat ze daar een paar bladzijden uit lezen of alleen de samenvatting... Uh, die hoeven die hele pakken papier nu niet meer op te halen... maar kunnen gewoon die uh, app downloaden. Nog een app? voor de ster, voor reclameblokken. Wat is dat? Ja, dat is wel echt iets nieuws. Uh, dat ding heet uh, Ster Extra. Daarmee kun je, als je die applicatie hebt aanstaan... kun je tijdens bepaalde sterblokken... waar re reclamemakers uh, bijzondere aanbiedingen hebben... kun je allerlei kortingen krijgen... op het moment dat die reclame wordt uitgezonden en vlak daarna. Nou. Dus het is een poging van de ster en de... Uh, adverteerden ze in die reclameblokken om direct contact te leggen... met de mensen die naar die blokken zitten te kijken. Dat is nu natuurlijk niet zo. Je hebt als reclamemaker geen idee uh, hoe er gereageerd wordt op je advertenties. En daar moet deze app iets aan gaan doen. Hmm. Hey, er zijn steeds meer van dit soort aparte apps op de markt. Hè? Dat, dat werkt kennelijk goed. Ja, het heeft heel erg met de vindbaarheid te maken. Hè. Als je naar een website wil verwijzen op de radio... dat uh, hebben jullie natuurlijk ook wel eens uh, problemen met... dan heb je vaak van die hele lange URL's. Hmm. Uh, dan moet je zeggen, http www, punt en nog wat. Dat onthouden mensen niet. Terwijl als je zegt, van, nou, ga naar de Google Play uh, Store... of naar de App Store en download de app... Ja, dat, dat werkt veel makkelijker. En vandaar dat toch steeds meer merken, bedrijven, ministeries uh, de keuze maken om zo'n app uh, te maken. Ja, moeten we het even hebben over Com Cambodja, Roland. Want heeft een van de oprichters van de downloadsite The Pirate Bay het land uitgezet. Uh, wat weet je daarvan? Ja, nieuws van vanochtend. Ja. Uh, uh, dat is een van de oprichters van The Pirate Bay. Godfried Zwartholm Wark heet hij, voor oh, ja. de kennis. Die is uh, vorig weekend op zondag al gearresteerd in Cambodja uh, op verzoek van Zweden. Um, iedereen ging ervan uit dat dat te maken had met een veroordeling die hij heeft. alle uit 2009 in Zweden uh, wegens zijn betrokkenheid bij de Pirate Bay. Hè? Dat is die uh, website waar mensen bestanden kunnen delen. En hij werd beschuldigd voor het van het overtreden van de copyright-wetten op dat gebied. Maar vanochtend, uh, het laatste nieuws is, uh, dat, dat werd gebracht door Torrent Freak. Normaal een goed geïnformeerde website. Die zegt, nou daar heeft het helemaal niks mee te maken. Want in 2010 is er ook ingebroken bij uh, een, een, een automatiseringsbedrijf in Zweden. Er zijn 9000 belastingbetalers en alle gegevens van op straat. Komen te liggen en daar zou deze man van verdacht worden. Goed, Roeland Stekelenburg, onze internetdeskundige. Dankjewel, Roeland. Ja, nee, heel veel mensen zijn bang. De Wietpas. Ze gaan voor dat geld gaan ze hele gevaarlijke stappen natuurlijk doen. Ligt onder vuur. Tegenstanders willen met name benadrukken dat het allemaal is toegenomen. Ik geloof dat niet. Hier rijden meer Belgische en Duitse klanten en Franse klanten als bewoners zelf. Ik ben er helemaal klaar mee. Deze week in KRO, goedemorgen Nederland. Iedere werkdag van half tien tot half elf. Radio 1, de Wietpas. Het nieuws van alle kanten. Zomaar een upgrade krijgen, dat is altijd een mooi gevoel. Maar een upgrade op uw nieuwe BMW, dat klinkt helemaal goed. Oh, oh, oh. Sorry hoor. Geen probleem. Zo krijgt u nu tijdelijk bij BMW een upgrade van executive naar een high executive uitvoering. En dat betekent genieten van onder meer soepel Dakota leer en Xenon verlichting. Een upgrade van BMW, uw extra rijplezier voor onze rekening. Bekijk alle upgrade editions op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. BMW geeft nu upgrades op de 1, 3 en 5 serie X1 en X3. Bekijk alle upgrade editions op bmw.nl of kom nu langs bij uw BMW dealer. Tegu is een sociaal knaagdiertje dat snel erg ziek wordt door verkeerde voeding. Hij is daarom niet geschikt als huisdier. Stichting AAP vindt dat de politiek moet zorgen voor een lijst van dieren die wel geschikt zijn als huisdier. Jij ook? Stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op dierenkieswijzer.nl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 Wilt u mij alle informatie sturen? De extra voordelige bedrijfsschadeverzekering van Centraal Beheer Achmea. Na een bedrijfsbrand, vaak het verschil tussen erop of eronder. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Hé, ba! Er zit motorolie op mijn offerte map! Eon staat dicht bij haar zakelijke klanten. Hier, moet je zien, het zit nu ook al op mijn stropdas. Daar zijn onze klanten heel blij mee. Dit krijgen we dus nooit uit, hè? En onze Frans, duidelijk iets minder. Maar ja, Frans, zover moet je gaan voor een enthousiaste klant. E.ON levert niet alleen energie aan bedrijven... maar steekt vooral veel energie in de zakelijke relatie. Met E.ON kunt u zaken doen. Kies energie van E.ON. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies partij voor de dieren. Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash zakendoen. Dit is Radio 1.